12 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Syrische leger richt voor ons oppositie bloedbad aan. Haagse agenten neergestoken, dader doodgeschoten. En waarschuwing voor koud zeewater. Het weer veel zon en blijft de hele dag droog. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden tot 25 in het binnenland. Ook morgen, eerste Pinksterdag, is er veel ruimte voor de zon en wordt het ongeveer even warm. In het oosten is later op de dag wel een kleine kans op een bui.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 Volgens de activisten zijn complete gezinnen door het leger uitgemoord. Het persbureau AFP meldt dat de Syrische Nationale Raad... om een spoedzitting van de VM-veiligheidsraad heeft gevraagd. In Den Haag heeft de politie vannacht een man doodgeschoten. Bij het incident werd een agente neergestoken. Zij ligt in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak... onder leiding van de officier van justitie Richard Youssef Jamil. Goedemiddag, meneer Jamil. Goedemiddag. Hoe gaat het met die agenten? Ja, haar toestand is nog steeds uh, uitermate zorgelijk. En, uh, nou, we hebben veel vertrouwen in de medische zorg die zij nu krijgt, maar dat uh, blijft afwachten. Ja, um, zij is dus neergestoken. Wat is er precies gebeurd? Ja, de politie ontving uh, zo rond een uur of half vier vannacht een melding van een buurtbewoner waarop agenten bij de verdachte aanbelden. En in de bewoning hebben ze hem aangetroffen met een mes en ze hebben hem gesommeerd het mes te laten vallen. En uiteindelijk uh, is hij uh, door de politie neergeschoten omdat hij niet uh, aan hun uh, uh, vragen voldeed. Nee, want uh, uh, hij is dus eerst neergeschoten en toen wist hij, had hij toch nog kans, zag hij toch nog kans om, die, om te steken. Ja, hierna is hij op de 23-jarige agenten afgelopen en heeft haar uh, neergestoken. En uh, kort daarna is hij zelf in elkaar gezakt, gereanimeerd en overleden. En is al duidelijk wie hij, wie hij is? Ja, de naaste familie uh, moet nog worden geïnformeerd. Dus uh, wij kunnen op dit moment uh, nog geen nadere informatie bestrekken over zijn uh, identiteit. Nee, nou onderzoekt de Rijksrecherche de zaak. Uh, loopt het onderzoek ter plekke nog? Ja, het onderzoek loopt nog ter plekke. De, uh, er wordt onderzoek gedaan uh, uh, door de forensische Opsporing op dit moment. Ja, en uh, zoals gebruikt ook bij dit soort zaken, dan, dan is de politie Haaglanden wordt helemaal buitenspel gezet? Hè? Nou ja, buitenspel gezet. Dat heeft natuurlijk een enorme impact uh, op het korps, uh, zo'n uh, incident. En dat moet natuurlijk uh, onderzocht worden door de Rijksrecherche. Goed, dank u wel, officier van justitie Jami. In september beginnen via ziekenhuizen met een nieuwe medische vervolgopleiding. Geneeskundestudenten kunnen na hun basisopleiding kiezen voor een opleiding tot ziekenhuisarts. De opleiding is bedoeld voor afgestudeerde artsen die graag in een ziekenhuis willen werken, maar geen specialist willen worden. De ziekenhuisarts moeten eenvoudiger handelingen gaan verrichten waar geen specialistische kennis voor nodig is, maar die niet door een verpleegkundige mogen worden verricht. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Finland is opnieuw opgeschikt door een schietincident... in een stad iets ten noorden van de hoofdstad Helsinki. schoot een man vannacht vanaf een dak op voorbijgangers. En daarbij vielen twee doden en raakten zeker zeven mensen gewond. Correspondent Rolien Kreton. Rolien, hoe is dat allemaal gebeurd daar? Nou, een man lag in uh, camouflagekleding op het dak van een fins uh, restaurant. Uh, ge dat gebeurde vannacht. Uh, begon te schieten op mensen die buiten aan het eten en drinken waren... Um, vuurde een twintigtal uh, schoten af. Mensen probeerden zich, zich te verschuilen achter tafels, maar uh, een 18-jarig meisje um, werd ter plekke doodgeschoten. Een 18-jarige jongen overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. En er liggen inderdaad nog zeven uh, mensen in het ziekenhuis. Een politieagenten en voor de rest zijn het allemaal jongeren. Uh, de verdachte reed toen weg in zijn auto, verstopte zich niet ver van deze plek en de politie wist deze man uh, met veel van tips eh, vanochtend op te pakken. Ja, dit, dit klinkt als een uh, eenmansactie. Uh, is al duidelijk waarom je het hebt gedaan? Nee, uh, de politie heeft uh, vanochtend een persconferentie uh, gegeven. Uh, het gaat om een 18-jarige jongen. Uh, de politie uh, beschrijft hem als een gewone Finse man. Uh, hij kende zijn slachtoffers uh, niet. Niet bekend uh, bij de politie. Um, ja, en ze weet eigenlijk niet of hij hulp van anderen heeft uh, gehad. had twee geweren bij zich, uh, maar geen uh, wapenvergunning. En ja, over het motief hebben ze nog niets gezegd. Ja, nou zijn er in Finland wel vaker uh, schietpartijen op scholen, winkelcentra. Uh, ik neem aan ja. dat er een enorme discussie daar in Finland over wapenvergunningen. Ja, precies. Net zoals dat eerder uh, gebeurde. Inderdaad, een, een aantal grote schietpartijen zijn er geweest. Ik denk de meest bekende vijf jaar geleden. Die Finse jongen die op zijn school... Uh, tien uh, klasgenoten doodschoot en vervolgens zelfmoord uh, pleegde. Uh, uiteindelijk is dat heeft ertoe geleid dat in 2009 de wapenwet uh, is aangescherpt. Maar ja, dat, die wapenwet in Finland blijft een hele gevoelige uh, discussie. En dat komt omdat de jacht uh, zo'n belangrijke rol eh, inneemt. Veel mensen jagen en ja, dat hoort eigenlijk een beetje bij de Finse cultuur. Dus veel mensen in Finland zijn tegen eh, strengere regels. En het is nog steeds relatief makkelijk om aan wapens te komen. Maar in ieder geval, deze schietpartij heeft wel veel indruk gemaakt. Er eh, is een crisiscentrum opgericht waar mensen zich kunnen melden. En het kan zijn dat die eh, regels nu opnieuw zullen worden aangescherpt. Dank je wel. Rolien Koton. En dan gaan we naar Spanje, want de Spaanse probleembank Bankia... erkent dat de bank 19 miljard euro extra nodig heeft van de regering. In totaal zou de zijn op 23,5 miljard euro komen. Toch zei de bestuursvoorzitter van de bank vanochtend... dat de bank professioneel wordt geleid. We hebben een heel professioneel werk gedaan. We hebben een groot team en het compromis van es team, de gestor... is van Bankia een entiteit heel efficiënt, heel solide, solvente... en die waarde voor zijn sus accionistas. bedankt. De bank wordt snel weer efficiënt geleid en wordt ook weer winstgevend. Al dus bestuursvoorzitter Gori Goldsari. Correspondent Rob Sauberg in Madrid, dat klinkt zelfverzekerd... maar je zou toch zeggen dat ze zich daar zorgen moeten maken... als ze 23,5 miljard euro moeten lenen. Ja, nee, kijk, de, de, het was heel interessant om die persconferentie te volgen... om de vraag wat er natuurlijk allemaal niet gezegd werd... door die bestuursvoorzitter Koyeri Goldsari. Wat werd er allemaal niet gezegd? Wat gaat de bank doen? Gaan jullie filialen sluiten? Wat gaan jullie doen met de kleine aandeelhouders... die meer dan de helft van, van de waarde van de aandelen zagen verdampen het afgelopen jaar? Gaan jullie die mensen schadeloos stellen? Geen antwoord op die vraag. Geen antwoord op de vraag of Spanje nu naar het EU-noodfonds wel zal moeten stappen... Al die vragen die werden wel gesteld door journalisten, maar daar kwam geen enkel antwoord op. Het bleef, het fragment wat je ook net laat, liet horen, een beetje gladde persconferentie. Uh, de PowerPoint-projectie op de achtergrond die deed het niet, maar het, uh, het liet de bestuursvoorzitter niet afleiden. Hij ging gewoon door met zijn verhaal en gaf op heel veel vragen gewoon geen antwoord. En hij heeft dus ook niet gezegd hoe het nou komt dat het zo fout is gegaan met die bank? Nee, want uh, hij blijft maar herhalen... we gaan alleen nog maar naar de toekomst kijken. En er kwamen ook wel vragen... Hoor, er kwam ook wel vragen. hoe moet dat nou met, met uw voorganger... Rodrigo Rato... de man die de bank zo onderuit heeft laten gaan... notabene minister Economische Zaken... onder de conservatieve regering van Asnar... oud-topman van het IMF. Dezezelfde Rodrigo Rato... heeft de, uh, heeft de, de bankengroep onderuit laten gaan. Hè? En we weten nu daar meer van... Afgelopen jaar geen winst van 305 miljoen. Nee, een verlies van 2,9 miljard. Nou, Bankia wil niets weten van verantwoordelijkheid van deze man. En je mag ook verwachten dat de Spaanse regering dat willen doen. Immers dezelfde Popular waar Ratton vandaan komt... die reageert nu met absolute meerderheid. Dus die zullen dat uh, zeker niet van plan zijn. Ja, hoe ziet de toekomst van de bank er nu uit? Ja, nou, goede vraag. Hè. De, de, de beursgang is gesloten hè. sinds vrijdag. Maandag keert het aandeel Bankia weer terug op de schermen van, van, de, van de beurs in Madrid. Als Over vragen die ik zo miste op die persconferentie was, was er wel eentje. Hoe zit het eigenlijk, meneer, met, het, met de geruchten van het leeghalen van rekeningen bij Bankia? Denkt u werkelijk dat u 10 miljoen rekeninghouders met deze boodschap echt gaat geruststellen? Nou, nogmaals, die vraag werd niet gesteld... Waar ook geen antwoord dus op gehoord. Het enige lichtpuntje wat ik dan nog wel hoorde van de bestuursvoorzitter... was dat hij zei, oké, okay, er gaat nu ruim 23 miljard uh, in de bank... zal er ingepompt moeten worden. Maar daarna hebben we geen geld meer nodig. Rob Zouper.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 In het Oostenrijkse Gutsies vandaag, wordt vandaag een van de belangrijkste meerkampwedstrijden van het jaar gehouden. Verslaggever Floris van der Hoorn, um, ook de meerkampers werken dit jaar natuurlijk toe naar de Olympische Spelen. Zijn alle toppers daar aanwezig in, Gutsies? Ja, op de Amerikanen na. Nou, en de Amerikanen zijn bij de mannen toch wel de grote favorieten straks in Londen. Maar zij hebben in eigen land hun trials, hun kwalificatiewedstrijden En uh, dat is dus belangrijk. Maar voor de rest is echt de top aanwezig. Zeker bij de vrouwen, daar is uh, de top drie van, uh, van de wereld aanwezig. De wereldkampioen, de Europees kampioen en de Olympisch kampioen van vier jaar geleden. Dus uh, ja, prachtig deelnemersveld. Ja, en wie komen voor Nederland in actie? Ja. Nederland heeft... Uh, de, ja, zeg maar, de, de vaandeldragers van de atletiek uh, hier... Uh, sint Nicolaas en Daphne Schippers... En die moeten allebei vormbehoud tonen voor Londen. En dat zijn prestaties die moeten mogelijk zijn. En daar moeten we ook niet gaan rekenen... dat er hier misschien Nederlandse records gaan komen. Want ze gaan natuurlijk geen risico lopen. Ze willen wat vormbehoud. En dan zijn ze er. Verder, Ingmar Vos, die wil zich kwalificeren voor uh, de Spelen... Dat zal uh, nog een hele klus voor hem uh, worden, want dan moet hij een uh, PR scoren. Maar hij is helemaal vrij, hij kan do doen en laten wat hij wil. Hij is al geplaatst voor de EK. En de EK in uh, Finland, dat is het doel van Nadine Broersen. En zij is hier voor het eerst en zij maakte toch wel indruk. Zij won de 110 meter hoorde in een persoonlijk record, en die is dus echt goed van start gegaan. Goed, dankjewel, verslaggever Floris van Hoorn. En bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Hongarije... heeft Hinkelien Schreuder zich geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. In de series soms ze de tweede tijd. Alleen de Duitse Britta Steffen was sneller. Verkeersinformatie bij de ANWB Tamara Bruggemans. Goedemiddag. Er staan momenteel files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen de afrit Soest en Bunschoten 2 kilometer... en tussen Bunschoten en Hoevelaken ook 2. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Meersen en Maastricht 4. De A12 daarna richting Arnhem... tussen het knooppunt Lunetten en Driebergen 4 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. De A12 de andere kant, Duitse grens richting Arnhem... tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen het knooppunt Rijns-Weert en de afrit en Dolder 4. En op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en de afrit Ierske 3 kilometer door, een door het ongeluk. Maar ook daar is de weg weer vrij. Nog een keer de hoofdpunten. Volgens de Syrische oppositie heeft het leger een bloedbad aangericht in het stadje Hoela. Er vielen 88 doden. In Den Haag heeft de politie een man neergeschoten die daarna een agenten met een mes stak. De verdachte is dood, de agenten is zwaar gewond. Langs de kust wordt gewaarschuwd voor het koude zeewater. Het kan kramp of onderkoeling veroorzaken en in het ergste geval zelfs een hartstilstand. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO.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 Het tentenkamp in Ter Apel is ontruimd. Ten onrechte oordeelde de Groningse rechtbank donderdag... maar ja, gedane zaken nemen geen keer. De Irakezen die er zaten krijgen nu tijdelijke opvang. Maar wat staat hun uiteindelijk te wachten? En wat is het lot van de andere uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland? Straks praat ik daarover met de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Gert Leers. Maar eerst de reportage die ook over uitgeprocedeerde asielzoekers gaat. Want terwijl voor de deur van het aanmeld- en vertrekcentrum ter Apel actie werd gevoerd, ging Argos binnenkijken. Als eerste radioverslaggever mocht Willem de Haan overal bij zijn. Vandaag het tweede deel van zijn verslag: Uitgang Nederland, over ambtenaren die uitgeprocedeerde asielzoekers moeten helpen Nederland te verlaten. Goedschiks of kwaadschiks? Ik zie een heel erg mooi uh, gebouw. Ik zie een fietsenstalling. Ouders die hun kinderen naar school brengen. Het lijkt net een gewone school, hè? Ja, dat is het ook. In principe wel. Anita Klomsma. Directeur van de school bij het aanmeld- en vertrekcentrum. De kinderen komen uit tientallen verschillende landen met even zoveel verschillende talen. De meeste kinderen komen op dit moment uit Irak en Somalië. Kinderen die, uh... Pas Nederland binnenkomen, zijn vaak heel enthousiast. Staan nog open voor nieuwe dingen. En we zien bij kinderen die langere tijd in Nederland wonen. en uh, vaak uh, opgegroeid zijn in AZC's. dat ze toch moeite hebben om uh, vriendschappen aan te gaan, relaties aan te gaan. en dat ze vaak teleurstelling laten zien. en uh, ja, onzeker zijn. Ja, weinig hoop uitstralen. Niet dat spontane meer, dat openen. Het paard. de zebra. de vis. de vlinder. De dienst Terugkeer en Vertrek, DTNV, huist in een stenen laagbouw. Een lange gang met weerszijden kamertjes. In die kamertjes zitten regievoerders. En dat zijn ambtenaren die uitgeprocedeerde asielzoekers... en opgepakte illegalen het land uitproberen te krijgen. We hebben afgesproken hun echte namen niet te noemen. Hun werk is omstreden. Ze worden regelmatig bedreigd. Hans is een grote vent...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 Als een man meewerkt, laat het eerlijk zijn. Dan gaat het gewoon ja. Uh, ja, dat is het een glijndak in. Is een, maak, ja. Ja, het wel. enige wat wij wel hebben is een, een koppelboei. Ik weet niet of we bevoegd zijn voor het minimaal beveiligd vervoer... om, om geweld te gebruiken. Geweldsmiddelen te gebruiken. Het is, wel, het is wel van tevoren doorgesproken. Ja, het is ook een ja. dus wij... Een Afghaans gezin met een zoontje van drie en een baby van twee maanden... moet naar het uitzetcentrum in Rotterdam. Ze moeten volgende week terug naar Afghanistan. De vlucht is geboekt. De vader is opgeroepen voor een gesprek en zal nu dit nieuws te horen krijgen. Omdat ambtenaar Frits van DTMV niet weet hoe de man zal reageren, is er politieversterking aanwezig. Ze overleggen over de aanpak. Nee, ik stik net, dat is niet bij. Misschien is het beter voor de rust dat wij ons buiten houden. Oh, okay. Okay. We kunnen meekijken, we, we, we ja. horen van alles straks. Ja, het is kaken, maar... heel erg binnen allemaal hier. Dus, hier naast zit... dus mocht er iets zijn, dan, kunnen we, dan zijn wij zo binnen. Oh, oké. Okay. Om de rust voor hem, ja, in de de eerste manier. instantie, laat beginnen, lijkt mij. Ik ga hem gewoon vragen om zijn medewerking. En op het moment dat hij dat uh, niet gaat verlenen, dan vraag ik jullie om, uh, om het over te nemen. Ja. ja. En waar is die meneer nu eigenlijk? Die zegt, die meneer, is al hier zit in het... nu in de wachtkamer. Mm. En uh, op het moment dat, die, uh, dat we het gesprek gaan voeren, dan halen we ja, hem. Dat is ook ja. een normale procedure. Ja, de bij... familie is nog in, in de woning. Uh, als meneer hier nu alleen zit, dan zit het gezin verder nog in de mm. woning. En dat is wel wat we verwachten ook. En weet hij nu eigenlijk wat er gaat gebeuren, of weet. niet? Hij weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. In Tech-Apel zitten ruim 500 vreemdelingen die het land uit moeten. Ze wonen op de vrijheidsbeperkende locatie... Dat betekent dat ze de gemeente niet mogen verlaten en ze moeten zich elke ochtend melden. Twaalf regievoerders van de dienst Terugkeer en Vertrek zijn bezig met hun terugkeer. Dat gaat bijna nooit gemakkelijk. Er is een wekelijkse vergadering over moeilijke gevallen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, zit daarbij. En ook de Vreemdelingenpolitie, afgekort met VP. Nogmaals welkom, even een rondje langs de velden... Koa. Nou, wij hebben een instructie gekregen van wanneer mensen weigeren naar een gezinslocatie te gaan. Dat we dan toch moeten doorpakken in overleg met de VP. Dat dan stel ik voor dat we dat separaat buiten deze vergadering omdoen. Wie van DTV? Ik ben er bezig een, een nota te gaan schrijven. Gescheiden uitzetting. Man en vrouw die hebben nog een medische procedure lopen en er is een oma bij van uh, ongeveer 85 en twee volwassen kinderen. Dus in principe ze zijn de er 12 weken voorbij. Mm -hmm. Ze moeten gaan ontruimen, maar goed, een oude vrouw erbij, zieke mensen. En ja, goed, uh, dus ik, ik, ik uh, denote er bijna af dat ik de, de oma en de twee volwassen kinderen gedwongen uit te zetten. En de man en de vrouw mogen hier dan een medische procedure afwachten. Ik weet niet wie hier de case manager in is. Dat ben uh, ik meneer is uh, opgenomen in de gesloten afdeling van, van Lentz in Winschoten. Dus uh, ja, uh, een gescheiden uitzetting, denk je dat, dat, dat kan? ik kan? Ik heb een nota waarin ik adviseer naar gescheiden uitzetting. Dan heb ik de andere twee opties, of hier laten zitten tot uh, meneer uh, niet meer opgenomen is, of onruiming. Dat dus benoem ik ook allebei in met de voorzitter en de tegens. Dus die oma dan met haar twee volwassen kleinkinderen teruggaat, dan kunnen die daar in principe ook voor haar zorgen. En er is kans op uh, terugkeer. Je ziet, uh, ik heb les 2 passées. Oké. Ik? Ja. Dus ja. Hans heeft een geval van mensen die niet uitgezet kunnen worden omdat ze niet meewerken. Hij stelt voor ze gewoon buiten de poort te zetten zonder opvang, zonder voorzieningen. In jargon heet dat het beëindigen van het verblijf. Ja, goed, hij wil dus absoluut niet meewerken terugkeren, terugkeer. Dus verblijf hier heeft niet langer, uh, niet langer zin. Ze zeggen alles te doen, maar goed. Vertikken vervolgens om uh, naar de gemeente te bellen in Rusland, waar zij getrouwd zijn, om een huwelijksakte uh, op te vragen. Maar hij zegt: Ik weet het antwoord wel. En uh, dat krijg ik toch niet. Um, het verblijf hier eindig voor mannen man en vrouwen zonder kinderen. De kern van het werk is het zogeheten terugkeergesprek.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 Ik ben benieuwd wat hij zei. Ja, ze zei het wordt moeilijk voor hem ook de naam die ik heb gegeven. Als we helpen mij om te terugkomen naar mijn land, zei ik nee, ik kan niets voor jou doen. Hij weet niet de wanneer je bent geboren. Dat is ook moeilijk voor hem. Hij kan niks voor jou doen, omdat er veel mensen zijn met diezelfde naam. Een geboorteakte kan hij niet vinden, want hij weet niet wanneer je geboren bent ja. en weet je zelf ook niet.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 Graag gedaan, goedendag. Goedemiddag. zijn een schokken die aan je heen gaat. Hoe ga een bij de Hij staat in de en met de ik wil graag weten de Wordt het allemaal duidelijk? Want. Nee, nou die duidelijkheid die ga ik nu geven, want ik heb goed nieuws voor u. Ik heb inmiddels een akkoord gekregen voor het feit dat hetgeen uh, uh, u mee zou krijgen. Aan geld, dat gaat u ook meekrijgen. Dat betekent dat u in totaal 1950 euro meekrijgt. Sokran als kortkom. Naast Oké, dank u wel. Tot ziens daar. Dank u wel. Ik loop met u. Bedankt. Tot ziens. De jonge Irakees vluchtte uit Irak na een familieruzie. Hij gaat nu terug naar een andere stad.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 Um, deze meneer is, is uh, teleurgesteld. Dat uh, zo zou je het kunnen uitdrukken. Ja. Soms zit je er met je verwachting helemaal naast zegt Frits. Uh, ik heb zojuist gehoord gekregen van een andere uh, Ira Iraakse meneer... die uh, al een half jaar bezig is om terug te keren. Die wilde al die tijd zelfstandig terugkeren, dachten wij. Uh, nu op het laatste moment dat hij bij de Iraakse ambassade is geweest... om een uh, laissez passer aan te vragen... heeft hij daar gewoon verklaard dat hij niet terug wil. En uh, ja, goed, uh, ja, dan houdt het op. Uh, dat is een meneer die, uh, die ook nog eens in een rolstoel zat... dus waar heel veel aanpassingen... Uh, ...voor nodig waren om, die, uh, om hem ook uh, naar Irak te krijgen. En dat is dan heel erg jammer dat het dan uh, op het laatste moment uh, op deze manier misloopt. Het enige alternatief wat je bij deze manier hebt... ...is als hij daadwerkelijk nu tegen gaat werken, is een, uh, een inbewaringstelling ...om van daaruit druk uit te gaan oefenen. Of uh, uh, meneer vragen uh, te vertrekken. Je hebt eigenlijk twee drukmiddelen. één dreigen met gevangenis. Twee, dreigen met ik zet je op straat. Ja, ja, en dat, maar dat is ook het enige wat je hebt. Maar dan moet ik er dus wel direct bij zeggen... dat hij uh, echt alle mogelijkheden heeft gehad om terug te kunnen keren. Ja. ja, en zet je iemand in een rolstoel op straat... dan zegt de gemeente waar zo'n persoon terechtkomt... die zegt, hoe kan je dat nou doen? Ja. Nou ja, dat wil je natuurlijk ten alle tijde voorkomen. Als het enigszins kan, ga je dat soort dingen voorkomen. En uh, kijk, het is natuurlijk wel zo... als er sprake is van een, um, uh, een medische noodzaak... Uh, dan ga je iemand natuurlijk niet op straat zetten. Ja. Dat... Heb je dan pijn in je buik als je, als je zo'n beslissing moet nemen? Ja, ja.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 Gaan wij naar de woning? Is goed. En, uh, komen we zo weer met jullie terug. Is goed. Nou, dat we wel aardig. Goedemorgen. Het lijkt alsof er niemand thuis is. Ja. Medewerkers van het COA openen zijn huis. Ze gaan naar binnen. Nee, ik zie helemaal niemand meer. Ze zien niemand. Ik zal deze kamer nog even openen. Nee, het lijkt niet goed. Nee.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 Doorpakken, komt er weer één kind binnen. Maar die komen, vanuit welke landen komen die dan? Griekenland. Oh, die kunnen niet, en die kunnen niet terug naar Griekenland, natuurlijk. Nee. Dus ik wou ze wel uit elkaar gaan halen nu dat die broer dan eventueel hier achterblijft. dan wel dat er een signaallijst opgemaakt wordt. en dat het gezin naar de gezinslocatie toe gaat. Seksuele weerstand gaan, want ze hangen heel erg aan elkaar. Die broer ook. Uh, hij noemt zelfs het kind op een gegeven moment zijn zoon. Noem maar, ook, dus, uh, maar goed, voor ons IND is het geen gezin. Dus ik kan gewoon wel werken ja. aan het gezin, uh, gezin, aan de gezinslocatie gaat. Uh. In de woning van de Afghaanse man zijn zijn vrouw en kinderen inmiddels toch gevonden. Ze lagen te slapen. Hallo. Hallo. Hallo. Kun je even zeggen, wat heb je hier besproken met de mevrouw? Uh, we hebben haar uh, dezelfde informatie gegeven als haar uh, echtgenoot. Dat we vandaag naar Rotterdam goeie gaan. Goeie uh, heren, uh, dat op dit moment haar spullen uh, worden We met behulp van haar. We, we en uh, dat haar okay, man in de receptie wacht. En dat ze samen met het hele gezin vertrekken naar Rotterdam. En ze wil nu graag haar man bellen. Want zeker weet dat hij daar bij de receptie is. Geen bent geen Oh, Ah ja. Een newspaper from Sierra Leone. Ja, yes, sir. The okay. okay. date 20. Uh, uh, ja, 20 maart. Ja. They give me just yesterday I collected. Een vriendelijke jongen uit Sierra Leone heeft een gesprek met regievoerder Hans. Vanuit Sierra Leone is een krant opgestuurd waarin melding wordt gemaakt van een mishandeling van de jongen. Well, I ran away because I don't want to be part of them. I ran away. I, they come with me in this country for me to rescue my life. Met dit nieuwe bewijs wil hij een tweede asielverzoek indienen. Hans adviseert hem te gaan praten met vluchtelingenwerk. Over een week wil hij hem opnieuw oproepen voor een gesprek. Oké, okay, meneer Gravel, see you uh, this weekend. Ja, yeah, okay. to you anything yes. when the is. I'll come on, Mitch, you, ja. Hoe schat je zoiets nou in? Een, een, een krantenartikel uit Sierra Leone? Ja, yeah. kijk, dit is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, hè? Ik kan ook net zo goed tegen jou zeggen van ik werk niet voor de IND. Um, daar mensen Mensen moeten bekijken of dat echt is. Kijk, uh, ik ga een uurtje achter een computer zitten, kan je ook zo'n krantje in elkaar flansen. De meldplicht. een moeder die haar kind verwaarloost, een zelfmoordpoging. Het wekelijks overleg in het vertrekcentrum in Terapel.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 En uh, vervolgens, meneer is uh, vanmorgen niet op de meldplicht geweest. Mevrouw zegt, uh, ja, hij ligt erbij, bed, hij kan ze niet melden. Dus uh, hij is ook niet geweest vanmorgen. Dus, uh... nou, ik zal... Voor de rest heb ik geen abonnementen. Oké. Okay. Ik heb één ding. Ik, uh... Dank voor de komst, inbreng en aandacht. Tot de volgende keer. Terug naar Anita Klomsma de directeur van de school bij het aanmeld- en vertrekcentrum. Kinderen die komen naar school binnen. Dat zie je vooral bij de kinderen die in een vrijheidbeperkende locatie wonen. Dat ze school binnenkomen. Nou, ze komen gewoon binnen, ze gaan zitten, ze doen hun ding. En, um, maar kijken eerst heel lang rond van... Uh, wil ik uh, met die vrienden zijn of niet? En wil ik dat niet, dan doe ik dat gewoon niet. Want ik moet toch weer weg. Of zij gaan toch weer weg. Ja, want vriendschap sluiten is een risico. Hè? Ja. Je hecht je aan iemand, maar die kan de volgende dag weg zijn. Inderdaad, dat is het grootste probleem, ja. Ja, en dat is bij jouw eigen kinderen niet zo en bij die van mij nee nee nee ik zie het niet bij mijn kinderen in elk geval dat is een groot verschil ja en dat is triest ja hey, maak er een mooie dag van vandaag ja dank je wel hè zullen we zeker doen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 Die is erbij ingeklommen, die vindt het wel spannend. Maar dit is een Maxi toch? Die kan toch liggend uh, die? Ja, ja, ja dus, het is goed, dus wel, maar ja, er zijn stoelverhogers voor. Die Maxi moet je onderdoor en achterlangs. Ja. Ja. Normaal ja. Ja. met de varing. Ja. In een is dan ben je leven niet zeker. En hier zit wel een kwartier te klooien met een Maxi Dat is het verhaal. Vanaf het. Verhaal. Hoe je dat? Moet je de sandalina? ja de in de En daar gaan ze in het busje op weg naar Rotterdam. Ze zijn op het vliegtuig naar Afghanistan gezet en daar inmiddels ook gearriveerd. Hoe het verder met de Afghaanse familie gaat is onbekend... want dat houden de regievoerders van de dienst terugkeer en vertrek niet bij. Deze buikpijnbezorgende reportage werd gemaakt door Willem de Haan en Kees van der Bos. De techniek lag in handen van Alfred Koster. Radio 1. Argos. Thuis in Maastricht zit de demissionaire minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Gert Leers, welkom meneer Leers. Dank u. We hebben de afgelopen twee weken reportages uitgezonden vanuit Ter Apel. en nou ja, Er was in diezelfde weken veel te doen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers daar tentenkamp dat inmiddels is ontruimd en uw belofte om tot half juni tijdelijke opvang te regelen voor de ongeveer 300 Irakese daar. Nou is uw beleid eigenlijk, als je bent uitgeprocedeerd, ja, dan heb je geen recht op asiel meer en dan moet je de opvang dus uit. U maakt nu een uitzondering voor die Irakese asielzoekers. Waarom gaat u eigenlijk in tegen uw eigen beleid? Omdat uh, ik nog een poging wil wagen om uh, zeg maar met de Irakese minister afspraken te maken. Kijk, uh, het is zo dat in principe deze mensen, zoals u zegt, uitgeprocedeerd zijn. Ze mogen niet blijven. We hebben overigens heel veel Irakezen wel laten blijven. Meer dan enig ander land in Europa. Maar deze mensen, daarvan is per individueel geval beoordeeld dat ze niet mochten blijven. Ja, dan moet je terug. Dat kan op dit moment alleen vrijwillig. Daar helpen we mensen ook mee. Ze krijgen echt een behoorlijk bedrag mee. Maar sommigen willen gewoon niet. En ik heb geen stok achter de deur om te zeggen, nou moet u toch. Ik wil met de Irakese minister... Wil ik afspraken maken hoe we die terugkeer toch kunnen begeleiden, ondersteunen, ook met zijn instemming. Mm. En daarom heb ik gezegd: nou, hij komt de 15e en daarom uh, mogen ze tot de 15e blijven in de hoop dat ik dan uh, goede afspraken kan maken Kofferber. en ook de minister uh, precies kan overtuigen. Daar nou, speelt dit probleem op veel grotere schaal, want uh, gemeenten als Rotterdam en Utrecht geven ook noodopvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers, maar die moeten dat stiekem doen, omdat het van u als minister niet mag. Uh, waarom mogen zij niet wat u wel doet nu? Nou kijk, uh, we hebben uh, drie jaar geleden een generaal pardon gehad en uh, dat is door mijn voorganger uh, allemaal afgewerkt, uitgewerkt. Um, toen is er ook een afspraak gemaakt dat uh, de noodopvangen van individuele gemeenten zou worden beëindigd. Dat was onderdeel van de deal. He, er is toen, zijn toen 27.000 mensen hebben een generaal pardon gekregen. Dat zijn er veel. Uh, desalniettemin, stel ik weer opnieuw vast dat er toch weer een hele hoop gevallen zijn uh, die uh, blijven zitten, blijven, ontstaan, blijven bestaan. En dat maakt het gewoon lastig. En ik heb steeds gezegd, laten we nou consequent zijn. Mensen komen hier binnen. Ze krijgen een eerlijke, goede beoordeling. Uh, ik durf te beweren uh, dat we uh, aan de top staan in Europa. Nou, ja, wel, maar u geeft niet nu noodopvang. Mogen. U geeft nu noodopvang en dat verbiedt u gemeente als Rotterdam en Utrecht. Die begrijp ik niet. Ja. Ja, omdat we... Kijk, het probleem is dat... Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je moet voorkomen dat mensen weer opnieuw hoop gaan krijgen. Dat er weer allerlei goedbedoelde initiatieven zijn... die ik op zich best begrijp en waardeer. Eh, maar waar mensen weer hoop uitkrijgen dat ze toch kunnen blijven. Mijn inzet zou zijn, laten we nou goed kijken of mensen kunnen blijven. Laten we voor mijn part de procedure zo open goed mogelijk met elkaar bespreken. Maar mensen die niet mogen blijven... want het is een illusie om te zeggen dat iedereen mag blijven... Er moeten ook mensen terug. Dan moet je ook zeggen, en nu gaat hij ook terug. En dan moet je ze niet toch weer in opvang uh, in gemeenten of wat dan ook... weer hoop bieden dat ze toch misschien nog wel een gaatje vinden... om ergens uh, ertussen door te komen. En die hieren daarom... uit de Apel gaan uiteindelijk het land dus ook uit. Dat heb ik zo gezegd. Wat mij betreft is er uh, maar één uh, oplossing, en dat is teruggaan. Maar ik wil wel de condities creëren in dat overleg met die minister, zodat dat op een verantwoorde goede manier kan. Ze zijn bang. Die, ik snap ook het probleem van Irak. Die krijgen uit heel Europa, krijgen die mensen terug. Uh, en, en dus zitten die voor een enorme... Uh, een zeg maar, groep mensen die terugkeren uh, naar Irak... hebben geen werk voor die mensen. Ze uh, worden geconfronteerd met sociale, psychische problemen. nou Ik heb gezegd, laten we dan kijken... of we daar samen een oplossing voor mm. kunnen vinden. We maar hebben het... Terugkeer. De moet ja, wel voorop, voorop staan. Hè? We hebben het, meneer leers over het langs elkaar heen lopen... van nationaal en lokaal beleid. U heeft daar zelf in het verleden ook mee te maken gehad. Uh, herkent u het volgende citaat nog? Ik citeer. Op grond van bovenstaande omstandigheden en feiten... verzoeken wij u om af te wijken van de geldende regels... de heer Jilmas in vrijheid te stellen... en het gezin Jilmas alsnog een verblijfsvergunning te verstrekken. Hoogachtend. Wat kwam er daarna? Nee, dit zal mijn naam zijn geweest. En, en sterker nog, ik herken dat zeer. En ik zou dat nu nog steeds zo doen. Omdat een burgemeester kijkt naar de lokale omstandigheden. Die uh, overweegt en die zegt: kijk, dit is een gezin. Wat een, uh, of een persoon die uh, wat mij betreft in aanmerking zou moeten komen voor een, een discretionaire toepassing. Uh, en die burgemeester vraagt dat dan aan die minister. Ja, maar nou, heb ik het meegemaakt. Als minister, ja? heeft u de verblijfsvergunning, of het verzoek om verblijfsvergunning, van precies diezelfde familie Jilmas afgewezen En terecht, omdat die minister veel beter is geïnformeerd. Die heeft achter, uh, achtergrondinformatie en die kent alle procedures. Die kan ook de vergelijking trekken ten opzichte van anderen en kan kijken of er inderdaad een schrijnende situatie is. U was, als burgemeester, is nou precies... u was als burgemeester niet goed genoeg geïnformeerd toen u die dat... brief schreef? Dat weet geen enkele burgemeester. Geen enkele burgemeester weet welke, welke uh, procedures en achtergronden... er allemaal hebben gespeeld. Als het waar zou zijn, zou in feite elke burgemeester... maar hoeven te vragen en 100% ook uh, rendementzekerheid uh, moeten, moeten krijgen... op zijn vraag. Uh, dan zou dat betekenen dat die minister altijd fout zit... en nooit die afweging zou kunnen ja. maken. Ja. U en dat zich klopt voor, dus niet. Kun je je voorstellen dat dit schizofreen overkomt, meneer Leers? Ja, en, en ik ben blij dat u er dan de orde stelt, want ik neem er fel uh, afstand van dat het schizofreen overkomt. Ik heb met die meneer Hilmas vanuit mijn hart geprobeerd om te kijken van nou, uh, ik ga zoveel mogelijk als ik kan als burgemeester uh, dit geval naar voren brengen. Maar met uw die hoofd als minister, minister kan het niet. Kan niet. Ja, ik laat u die, minister, die minister staat voor een... Uh, zo integer mogelijke toepassing van het hele asielbeleid. Die gaat kijken naar het volledige dossier wat de IND heeft. Die kijkt naar alle stappen die in dat dossier gezet zijn en die kijkt ook naar de eerlijkheid voor de toepassing van een buitengewoon, van een discretionaire toepassing ten opzichte van andere gevallen. Is het schrijnend? Is het zodanig schrijnend dat je kunt zeggen dit is erg uitzonderlijk? En dat is een verantwoordelijkheid van de minister, wat niets afdoet aan de verantwoordelijkheid van een individuele burgemeester. Maar, en wat ik me in dit geval, yeah. Hielma's dan nog bijzonder uh, zeg maar, uh, me geërgerd heeft dat iedere keer als ik een uiting geef van betrokkenheid, van Ding, dan staat het de dag daarna aan de krant. En dan denk je bij jezelf, ja, als het zo moet, uh, dan heb ik daar ook niet meer zoveel zin in. En dan zie je dus, dan begrijp ik heel goed dat die minister, uh, die, uh, die positie die ik nu inkleed, uh, zeg maar, uh, juist op zorgvuldigheid wil functioneren en niet alles in de openbaarheid wil doen. Ja, maar ik wil niet zeuren, dat komt toch een beetje door die brief die u als burgemeester heeft geschreven? Maar dat zou betekenen dat een burgemeester nooit meer... een bijzonder aspect naar voren zou kunnen brengen. Kijk, wat doet die burgemeester? Die burgemeester die wijst op lokale omstandigheden... Uh, vervolgens gaat de minister toetsen... en die toetst op de integriteit van het asielbeleid. Die kijkt hoe de procedures ja. zijn geweest. En uiteindelijk had minister Leers op... meer gelijk... dan de burgemeester van Maastricht Leers. Minister Leers moest kijken naar de, uh, zeg maar de integriteit van het beleid... en moest kijken naar de precedentwerking... ten opzichte van al die andere gevallen. En ook moest kijken of het hier inderdaad een schrijnende situatie was. Ja. Kijk, wat ik nu ga doen, ja. wat ik ga doen ja. als minister... Ja. is dat ik wel in de discretionaire bevoegdheid daar kom ik op korte termijn over met een uitgebreide brief naar de Kamer... Ja. dat ik wel vind dat dat lokaal belang een positie ja. moet krijgen... in de toepassing van de discretionaire bevoegdheid. Ja. Met andere woorden, ik ga de discretionaire bevoegdheid uh, voorzien... van een mogelijkheid om dat lokale belang mee te kunnen wegen. En dat is er nu nog niet... Dat heeft me deze situatie wel geleerd en dat doe ik mee op advies van de adviescommissie Vreemdelingenzaken die daar een uitgebreid rapport over hebben gemaakt. Ja. Dat heeft deze zaak rond Yilmaz wel opgeleverd. Aha. Dat ik nu kan zeggen, laten we eens kijken of we dat lokale belang in de toekomst beter kunnen meewegen. Dat was tot nu toe niet het geval. En, en dat kan nu ook wel nu, nu, nu de PVV het kabinet niet meer steunen? Want u moest het dat heel terughoudend toepassen? Hè? Of heeft dat er niks mee te maken? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Omdat uh, dat terughoudend toepassen sloeg veel meer op. Uh, we hebben stringent beleid. Dan moet je niet uh, zeg maar meer als een communicerend vat... Uh, meer discretionaire bevoegdheden gaan, gaan uh, toegeven. Uh, dit waar ik nu op wijs heeft te maken... met het hele mechanisme van uh, discretionaire toepassing. Waarin ik zeg, ik wil het lokaal belang laten meewegen. Het kan heel goed zijn dat iemand zo is ingeburgerd in een gemeenschap... dat het ook schrijnend is voor niet alleen hem... maar ook voor de mensen om hem heen... om hem daaruit te halen en te zeggen... u moet toch maar terug. En dat aspect, die schrijnendheid... wil ik in de toekomst ook laten meewegen in mijn afweging. En dit gaat nog voor de verkiezingen naar de Kamer, wat u betreft? Dit gaat binnen een paar weken nu naar de Kamer. Het ligt klaar, uh, het stuk. Ik uh, moet er alleen de laatste puntjes op die zeggen. U hebt nu de primeur om op dat punt uh, zeg maar, te horen... dat dat aspect uh, meegewogen gaat worden als het aan mij ligt. Overigens is het is Ook een zaak van de minister. De Kamer hoeft daar verder niet over te beslissen. De minister is, zeg maar, heeft een eigenstandige bevoegdheid op het discretionaire terrein. En die mag dat invullen zoals hij dat wil. Maar hij moet het wel eerlijk doen en consequent. En dan kom je weer bij dat lastige. dat die minister ook moet kijken of er geen willekeur ontstaat. Wat hij voor de een doet, moet ook voor de ander. Mm. En daar zie je ook precies het verschil ten opzichte van een burgemeester... en in dat geval met Jelmas dat je als burgemeester niet kunt gaan voorschrijven... wat die minister moet gaan doen. Mag ik nog even met u terug... met dank voor de premier, daar zijn we altijd voor. Uh, even terug naar de reportage die we net hoorden. De toch wat Kafka-achtige wereld van mensen die hier uitgeprocedeerd zijn. Maar ja... Uh, niet terug worden genomen door hun land. We hoorden het voorbeeld van Benin. Ja. Of niet terug kunnen omdat het niet veilig is. De voorbeelden Irak en Somalië. Uh, heeft u ook nog een idee om voor de verkiezingen... een eind te maken aan die Kafka-situatie... voor die uitgeprocedeerden? Uh, dat zal niet zo makkelijk zijn. Kijk, uh, laat ik heel eerlijk zijn. Toen ik begon als minister... Uh, was dat voor mij ook iets raars. Dat je denkt, ja... Hoe kan dat nou dat dat systeem niet sluitend is? Hè? Dat je mensen binnenlaat, je ze beoordeelt... en vervolgens ja, op een gegeven moment op straat moet zetten. Dat is niet iets waar je vrolijk van wordt. En ik deel ook heel zeker de gevoelens die daarover bestaan. Van de andere kant, als je mensen blijft bieden opvang... Dan blijven mensen daar gebruik van maken. U moet kijken naar wat er aan het gebeuren is in de wereld. En wat ik zie is dat bijna 80%, ik weet het niet 100% zeker hoe, zeg maar, hoeveel dat er zijn. Maar een groot deel van de mensen die hier binnenkomen doen dat via een zogenaamde reisagent. En dat is een eufemistisch woord voor een mensenhandelaar. Uh -huh. Aan zo'n mensenhandelaar betalen ze grof geld. Ze verkopen en hebben en houden om uiteindelijk hier, ergens al, in Nederland... Met andere woorden, meneer Leers, dit dilemma is zo groot... dat gaat u niet meer oplossen. Nee, maar het is wel goed om het even uit te leggen. Maar de, omdat, maar de uitzending omdat, is bijna afgelopen. Ja, maar laat ik het dan toch heel kort doen. Mensen komen hier binnen in de verwachting dat ze uiteindelijk... de beloftes die hun gedaan is tegen betaling van geld ook waar krijgen. En als je dan binnen acht of twee weken of drie weken buiten staat... dat pik je natuurlijk niet. Dan ga je door tot het eind. En dat maakt het vaak ook zo lastig voor die mensen... om te accepteren dat ze terug moeten. En dat terug maar moeten, dat moeten ze een wel. eigen verantwoordelijkheid is. En dat het is een eigen wel. verantwoordelijkheid, ja. Mag ik u bedanken voor dit gesprek? Graag gedaan. Demissionair minister Gert Leers. Volgende week heeft Argos het over atoomstaat... Pakistan, binnenkort misschien gevolgd door atoomstaat Iran, was Nederland medeplichtig. Het Nederlandse zakenleven en de Nederlandse overheid dat over een week prettig pinksteren.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 Dit is Radio 1.